Jelle Visser met het NOS-journaal. In Noord-Italië, vlakbij de grens met Oostenrijk... zijn bij een verkeersongeluk zeker zes mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn vermoedelijk leden van een reisgezelschap uit Duitsland... dat op wintersport was. Volgens de eerste berichten is een auto op straat ingereden... op de groep van in totaal 17 mensen. Een onbekend aantal van hen raakte gewond... De bestuurder van de auto heeft het ongeluk overleefd. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Lutag in het Arntal in Zuid-Tirol. Later vanochtend houdt de Italiaanse politie een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 52 Iraanse doelen geselecteerd... die worden aangevallen als Iran een aanval uitvoert... als vergelding van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani... van afgelopen vrijdag. Dat heeft president Trump getwitterd. De 52 Iraanse doelen verwijzen volgens president Trump... naar de 52 Amerikanen die in 1979 langer dan een jaar werden gegijzeld... in de Amerikaanse ambassade in Teheran. In Irak hebben gisteren duizenden mensen afscheid genomen van Soleimani... en van de Iraakse militieleider die ook omkwam bij de aanval afgelopen vrijdag. Generaal Soleimani is inmiddels overgebracht naar Iran... Het spoor bij Den Haag dat donderdag door een ontspoord treinstel beschadigd raakte, is sneller hersteld dan verwacht. Vanaf half elf vanochtend gaan er weer treinen rijden, meldt DNS. Vrijdag meldde spoorbeheerder ProRail nog dat er tot maandagochtend geen treinen tussen Den Haag Centraal en Gouda konden rijden. Maar volgens ProRail en DNS verlopen de herstelwerkzaamheden zeer voorspoedig. De ontsporing die de rails beschadigde werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat twee wielen kapot gingen. En dan het weer. In het noorden en het oosten kan het vanochtend mistig zijn. Later vandaag is het bewolkt met af en toe zon. Het blijft vandaag grotendeels droog en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Zondagavond, 7 uur. En dat betekent natuurlijk weer een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. En vandaag hebben we weer een eh, buitengewoon gevarieerd programma voor u... Uh, met in het tweede deel een uh, integrale uitvoering van uh, een heel lang stuk, maar wat dat is, dat ga ik u lekker straks pas vertellen. We gaan beginnen met uh, Schubert, Frans Schubert, en van hem gaan we daar het eerste deel uit zijn onvoltooide symfonie, de unfinished symphony, oftewel die onvolendte. Uh, de symfonie nummer 8, hij heeft als nummer meegekregen D-759 en uh, uit deze symfonie draaien we het Allegro Moderato en dat wordt uitgevoerd door uh, niet de minste het Koninklijke Concertgebouworkest met als dirigent Bernard Haitink. Heel anders nu. Uh, de komende stukken staat een fluitist uh, centraal. Vorige keer hebben we ook al iets van hem gedraaid. Maar we gaan daar eventjes vrolijk mee verder. Het gaat om Jean-Pierre Rampal. En dat is echt een meester uh, fluitist uit Frankrijk vandaan. Hij wordt in dit stuk wat we nu gaan draaien begeleid door Robert Véron Lacroix. En die speelt piano. En zij gaan met z'n tweeën uitvoeren de serenade in D-majeur opus 41 van Ludwig van Beethoven. <tieding> Het programma aardig uh, door de tijd, uh, van Beethoven naar Teleman, is niet zo'n grote stap. Uh, de uitvoerende artiest... Uh, in dit geval blijft hetzelfde. Het orkest wat erachter zit... is helaas niet bekend. Uh, wij halen heel, heel veel... van de klassieke muziek van Spotify af. En ja, als die dan... Uh, er niet bij zetten... Uh, of van internet, en als die er dan niet bij zetten... wie het orkest is, ja, dan weten wij het ook niet. Dat is heel jammer. Maar in ieder geval... we gaan naar Telemann en we gaan... Uh, van hem uh, beluisteren... de R -A -A Italien. Uit de suite in A-mineur. Eh, nogmaals, het wordt dus gespeeld door eh, Jean-Pierre Rampal op fluit. En het orkest wat erachter zit, dat moeten we u even goed houden. Misschien komen we er nog achter. Je weet het maar nooit. In ieder geval, Telemann. muziek schiet je natuurlijk ook dwars door Europa heen. En we gaan nu een bezoekje brengen aan Noorwegen. En in Noorwegen daar eh, woonde de componist Edvard Grieg. En die kennen we natuurlijk ook onder andere van een aantal andere prachtige eh, stukken. Als de pergint suite om maar eens wat te noemen. Nou, van dat soort dingen heeft hij eh, ermee geschreven. En we gaan nu luisteren naar een deel uit de holberg suite. En dat is Opus 40. En daaruit gaan we deel 4 draaien. En dat heet wederom Air. En dat uh, als... Uh ...uitvoeringsinstructie andante religioso. Dus een beetje religieus uh, gaande tempo, dus niet te snel. Nou, dat weten we. Een R is nooit veel te snel, want dat is eigenlijk een beetje vertaling voor aria. Uh, niet dat hij gezongen wordt, maar gewoon instrumentaal. En dit geval in de uitvoering van het Goethenburgs Symfonieorkest... ...onder leiding van Neme Jervi Griech. Die volgens mij nog niet eerder in ons programma aan het bot is geweest. Is Erik Satie. En die krijgt dus nu de kans om zich te laten horen in CFM Klassiek. Elke zondagavond tussen 7 en 9 uur. Op dit prachtige radiostation. Heeft u ideeën? Heeft u verzoeknummers voor dit programma? Kom er gerust mee. Laat het ons weten via onze Facebookpagina. Nee, CFM Klassiek. Zo moet ik het zeggen. Dus uh, laat het ons rustig weten als u verzoekjes heeft. Dan gaan wij proberen daaraan te voldoen. We gaan dus nu luisteren naar Satie. En uh, het stuk heet Gnossiens nummer 1. Lent staat erachter. En het wordt gespeeld door een pianiste met een hele moeilijke naam. Ik hou het op Anne Kwefeletch. En die speelt dus piano. Erik Satie. Zonen van uh, Johan Sebastiaan Bach gingen ook de muziek in en waren ook componist. En een van hen was Carl Philip Emanuel Bach. Bach heeft zelf nooit symfonie geschreven, althans Johan Sebastian niet. Zijn zoons deden dat wel. En uh, we hebben wederom een uh, symfonie, nummer 4, dat hadden we volgens mij de vorige keer ook al. Symfonie, nummer 4 van Carl Philip Emanuel Bach. Uh, hij staat in E-mineur. Uh, de. Het werknummer is uh, WQ178. WQ het stuk wat we eruit gaan draaien, dat heet Allegro Assai. Het wordt gespeeld door, uh, door of Ofeli Gaillard op cello en het Pulcinella Kamerorkest. Karl-Philip Emanuel Bach. MUZIEK <tied> We verhuizen weer naar Frankrijk, naar meneer Berlioz, Hector Berlioz. En van hem gaan wij uh, een deel draaien uit de symfonie Fantastique. En uh, dat is opus 14 en het stuk wat we eruit draaien heeft een hele moeilijke Franse titel. En mijn Frans is nou niet echt al te goed, maar ik probeer het Song de Nuit de Sabbat. En dat wordt uitgevoerd door het Zweeds Radio Symfonieorkest. En dat staat onder leiding van Daniel Harding. We snel door naar het uh, laatste stuk. En het laatste stuk, dat is het eerste deel uit de Vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven op speciaal verzoek. En uh, de uitvoering is van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. MUZIEK